1 Uur. NPO Radio 1 Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. De tribunes zijn hier inmiddels verlaten. Maar hier aan tafel is het nog altijd buitengewoon gezellig. We hebben Bob de Jong die praat natuurlijk zometeen met ons over de 10 kilometer. En Rintje Ritsma. Ook altijd iemand met een zeer frisse kijk op alles wat op het ijs gebeurt. Maar eerst is daar het NOS-journaal. Met Jan van der Putten. Jorien Termors heeft op de Olympische Winterspelen goud gepakt op de 1000 meter. Ze reed een Olympisch record met 1 minuut 13 seconden en 56 honderdste. Maar het Leenstra en Irene Wust kwamen er niet aan te passen op die 1000 meter. Leenstra eindigde als zesde en Wust als negende. Na het aannemen gisteren van de donorwet in de Eerste Kamer... hebben ruim 30.000 mensen zich geregistreerd in het donorregister. Bijna 25.000 mensen willen geen organen afstaan. Bijna 3.000 mensen willen het juist wel. En nog eens 2.200 mensen laten hun nabestaanden beslissen. Door de nieuwe wet ben je vanaf zomer 2020 automatisch donor. Behalve als je laat registreren dat je dat niet wilt. Duizenden mensen hebben, die al geregistreerd waren... hebben hun keuze aangepast. De rechtbank van Maastricht heeft de rechtszaak... rondom de schadelijke stof Chrome 6... Eh, heeft de zaak niet ontvankelijk verklaard. De rechtbank vindt dat de bestuursrechter over die zaak gaat. 100 oud-medewerkers van Defensie zeggen dat ze zonder voldoende bescherming... met die kankerverwekkende stof hebben verwerkt. Ja, Rob Bedo is advocaat van de ongeveer 100 oud-werknemers van Defensie. Is dit een domper, meneer Bedo? Ja, nou, dat is wel een domper. Uh, ik denk dat de rechtbank ongelijk heeft... Want wij hebben uitdrukkelijk gesteld dat die stichting niet alleen ambtenaren bijstaat, maar ook mensen die daar gewerkt hebben. Dus ook ondernemers of werknemers die bij een ondernemer de loondienst zijn. En waarom zegt die rechter nu: we zijn niet ontvankelijk? Kunt u dat eens uitleggen? Ja, nou, eerlijk gezegd kan ik, dat, kan ik dat niet goed uitleggen. Omdat dus de veronderstelling van de rechtbank is dat die stichting alleen maar voor ambtenaren zou opkomen. En ik heb bij het pleidooi uitdrukkelijk gezegd dat dat niet het geval is. Dus dat die stichting ook opkomt voor werknemers, niet zijnde ambtenaren. En ik heb dat ook nog in een brief schriftelijk uh, uh, toegelicht... en ook in, het, uh, in de pleitnota en in de dagvaarding. Dus het is denk ik ja, toch een vergissing. Ja, hoe uh, reageren de oud-werknemers? Die zijn natuurlijk teleurgesteld. En ik denk wel dat wij... Uh...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 is provoked. Zodra we dit hersteld hebben, zijn we bij u terug. Standing tough and the stars and stripes we can tell This dreams inside You've got to admit it at this point in time that it's clear The future looks bright On that train of. great We zijn er heel even uit geweest op Radio 1. Donald Fagan kan weer inpakken. Het is vier minuten over één. We gaan verder met het nieuws en we hadden het net over Grom 6. Ander nieuws. De top van verzekeraar ASR krijgt een flinke salarisverhoging. Hun loon gaat volgend jaar met meer dan 2 ton omhoog. Volgens ASR is dat nodig vanwege de concurrentie met andere verzekeraars in Europa. De Nederlander die in Cambodja vastzat voor pornografisch dansen... is weer vrijgelaten. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De man uit Haarlem heeft het land inmiddels verlaten. De griepepidemie lijkt over zijn hoogtepunt heen. Afgelopen week hadden 151 mensen op de 100.000 griep. Een week eerder waren het er nog 162. En na Airbnb wil de gemeente Amsterdam ook de wildgroei onder Bed and Breakfasts beperken. Er moet vanaf volgend jaar een vergunningsplicht komen voor de 5000 B&B's die er nu al zijn. Zo kan de gemeente de groei beter monitoren en stoppen als de leefbaarheid van een wijk onder druk komt te staan. Het NOS-journaal. De Nederlandse economie is vorig jaar met 3,1 gegroeid. Dat is de grootste groei in tien jaar, meldt het CBS. Minister Wiebes van Economische Zaken is tevreden... vertelt hij tegen verslaggever Wessel de Jong. Ja, minister Wiebes, u wordt een beetje onwennig van deze cijfers. Hoe zit dat? Waarom is dat? Nou ja, ik word niet zo vaak ingehuurd voor het brengen van goed nieuws. Uh, nee, maar de economie draait uh, bijzonder goed. En uh, zo goed, hè, dat zijn ook echt cijfers waarvan we een tijd lang hebben gedacht... dat die nooit meer zouden komen. Maar ze zijn er nu wel. Waar moeten we die extra welvaart aan besteden? Nou, kijk... Ik ga niet vanuit de overheid bepalen waar mensen hun geld aan moeten besteden. En een deel belandt gewoon bij mensen zelf. Laat ze ervoor kopen wat ze willen. Maar we hebben wel een aantal uitdagingen. Een daarvan is natuurlijk ook de energietransitie. Die kost ook geld. Die levert trouwens ook weer banen op. Daar kunnen we ook weer exportproducten mee maken. Maar we moeten er wel voor zorgen dat die kosten beperkt blijven. En dat het wel echt bijdraagt aan de economie. Dat is een belangrijk punt in de komende jaren. Zijn er dreigingen? Nou, dreigingen. Um, kijk, een van de dingen die nooit leuk is voor de, uh, voor de economie, er wordt voor Nederland nooit goed nieuws, is de Brexit. Uh, we weten natuurlijk niet wat voor soort handelsarrangement met uh, de Verenigde Koninkrijk daaruit komt. Uh, maar wat er ook uitkomt, alles wat minder goed is dan nu, is echt voor, speciaal voor Nederland geen goed nieuws. Verder is het natuurlijk altijd mogelijk dat de wereldeconomie. Uh, de groei vertraagt. Uh, de Chinese uh, groei zou, kunnen, uh, zou lager kunnen uitvallen. En dat betekent voor Nederland ook altijd het een en het ander. Dus dreigingen zijn er altijd. Kansen zijn er ook. Minister Wieders was dat. De Oekraïnse oppositieleider Michael Saakashvili gaat in Nederland wonen. Maandag werd hij Oekraïne uitgezet. En via Polen is hij naar Schiphol gereisd. Zakashvili is getrouwd met een Nederlandse vrouw. Hij komt oorspronkelijk uit Georgië, was daar negen jaar president. En later werd hij gouverneur van Oekraïne. Maar toen beschuldigde hij later de machthebbers van corruptie. Officieel is Zakashvili staatloos. Hij mag op basis van gezinshereniging naar Nederland komen. De Consumentenbond raadt mensen af om de VPN-app van Facebook te gebruiken. Met die app kan een internetgebruiker zijn verbinding beveiligen, zegt Facebook. Gerard Spierenburg van de Consumentenbond, waarom raadt u het gebruik van die extra bescherming nou af? Het is eigenlijk alsof de postbode je pakketje openmaakt, bekijkt wat erin zit, een kopietje maakt van de brief of de factuur die erbij zit en alles wat hij informatie vindt doorverkoopt. Nou, dat zou je van de postbode niet accepteren en dat ze, wij vinden dat je dat dus ook van Facebook niet moet accepteren. En dus raden wij af om die app te gebruiken. Want dat kan allemaal met deze app, maar zegt Facebook het is voor de beveiliging. Nou ja, dat is precies wat wij ook stuitend en zeer bedenkelijk vinden. Facebook biedt deze app aan onder het mom van extra privacy en extra beveiliging. Maar ondertussen vergaren ze eigenlijk alle data van je telefoon of van je mobiele apparaat. Zowel die inkomt als die uitgaat. En niet alleen binnen de Facebook app, maar echt alles wat je op je apparaat verstuurt. Die gegevens verzamelen ze, die analyseren ze. En ze behouden zich het recht voor om die door te verkopen aan anderen. En ja, wij vinden dat dat niet kan. Dat is de, wat de policy is hè, van Facebook. Dat doen ze met allerlei uh, apps en functies. Ja, dat is wel zo. We weten natuurlijk al langer dat Facebook een, een notoire dataverzamelaar is... en dat die, die ook die data doorverkopen. Alleen, uh, het is natuurlijk wel gek dat je een app aanbiedt uh, onder de pond van extra privacy... en dan juist eigenlijk die privacy schendt door vervolgens alle data te verzamelen... en die dan vervolgens door te verkopen... Uh, ja, en dat, dat is één ding. Maar het tweede is dat in de verkorte verklaring die je ziet als je de app installeert, dan zie je daar niks over. Je moet eerst doorklikken op een, op de, naar de algemene voorwaarden die verstopt zitten achter een link. En dan pas, als je die helemaal gaat uitpluizen, dan zie je dat die data ook doorverkocht kan worden. Ja, dat, is, uh, dat klopt niet. Dat is niet in de haak. Gerard Spierenburg van de Consumentenbond, ik dank u wel. We gaan naar het weer kijken. De zon schijnt volop. In het westen is vanmiddag wat meer bewolking en het blijft droog. Het wordt ongeveer 5 graden. Vannacht regen en sneeuw of natte sneeuw. En morgen in de loop van de dag opklaringen, het wordt 5 tot 9 graden. Vrijdag en het weekeinde meest droog, de zon schijnt geregeld. Het is overdag 8 graden, in de nacht kan het licht vriezen. Bijna over overeen, Kees Kwaks met het verkeer. Veel bij Rotterdam, de A16 vanuit Preda. De nasleep van die kapotte vrachtwagen tussen Rotterdam, Feyenoord en Rotterdam. Prins Alexander, 3 kilometer, alle rijstroken, die zijn weer vrij. Hoe kun je direct geld besparen op je bedrijfsverlichting?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 Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomkos. Nee nee, nee, nee, nee. Nogmaals, goedemiddag. Welkom terug in Gangneung, waar ook dag 5 weer is geëindigd met een gouden medaille voor Nederland. Jorien Termors vermorzelde de concurrentie op de 1000 meter en gaat net als vier jaar geleden weer als olympisch kampioen naar huis. In het komende uur is onder andere Bob de Jong te gast, Mr. 10 Kilometer, en tegenwoordig assistentcoach van Zuid-Korea. En ook de sport buiten deze winterspelen gaat gewoon door. Je zou het Vergeten, maar een mooi toernooi bezig in Rotterdam. Het ABN AMRO-tennis toernooi. Timo de Bakker tegen Robin Hazen. Dat is toch een mooie partij, Marcella Mesker. Ja, op papier natuurlijk hartstikke leuk. Een beetje vroeg in de dag, maar dat komt omdat deze woensdag... ja, topdag is wat betreft de grote namen. Want vanavond natuurlijk de eerste wedstrijd van Roger Federer. Tweevoudig titelverdediger hier. Op jacht naar de nummer 1 ranking hier in Rotterdam. En natuurlijk ook de nummer 2 van de plaatsingslijst. Grigor Dimitrov komt nog later vandaag in actie. Dus wat eerder misschien dan gewend op de dag... twee Nederlanders tegenover elkaar. Robin Hazen en... Ja, ja, Timo de Bakker, twee Davis Cup ploeggenoten. Ze hebben net uh, twee weken terug Davis Cup samengespeeld. Ze komen alle twee uit Den Haag. Kennen elkaar vanuit het jeugdtennis. Kennen elkaar door en door. En dat is nooit leuk. Dat is nooit makkelijk om dan uh, tegen elkaar te spelen. En het grappige is, de een, Robin Hazen, is natuurlijk de kopman van het Nederlands tennis, nummer 42 van de wereld. De ander, Timo de Bakker. Ja, hij was ooit wereldkampioen bij de junioren. Stond ooit 40 op de wereldranglijst, maar is toch de laatste zes, zeven jaar. Heel erg afgezakt. Staat nu 352 op de wereldranglijst. Maar ja, zo af en toe kan die nog heel aardig tennissen. Dat hebben we gezien bij de Davis Cup toen hij verrassend de Fransman Manarino klopte. En hij is altijd een lastige tegenstander voor Robin Hazen. Van de zomer speelden ze tegen elkaar op het crevel van Scheveningen, een challenger toernooi. Toen won de bakker. Hazen stond daar als eerste geplaatst. Dus als je al die wedstrijden de laatste zes, zeven jaar die ze tegen elkaar hebben gespeeld, dat zijn er zes geweest. Dan hebben ze er alle twee, drie, gewonnen. Dus dit is helemaal geen makkelijke wedstrijd voor Robin Hazen. Die natuurlijk aan zijn stand verplicht is uh, om te winnen. Maar uh, ja, een beetje druk. En uh, Timo de Bakker in vorm kan dat nog best een lastig potje worden. Het is uh, momenteel wel een lekkere start voor Hazen. 2-1 Leidt, hij heeft zojuist gebroken. Ze komen nu uh, vanuit uh, de bank naar uh, de baan weer. Hazen gaat ze weer in de eerste set, net begonnen. Hij Leidt met 2-1. De andere sports in de wereld houden we natuurlijk ook in de gaten. Ander andere nieuws houden we ook in de gaten, houden we ook bij voor u. De Eerste Kamer namelijk stemde gisteren over een initiatiefwet van D66... over een ander systeem van donorregistratie. Voor het wetsvoorstel hebben gestemd 38 leden, daartegen 36 leden. Mag ik u vragen, om zich van adhesiebetuigingen te onthouden. Daartegen 36 leden, zodat het wetsvoorstel is... Aanvaard. Ja, dat was uh, hier nieuws uit uh, de nacht. Er lag uh, bijna iedereen al op uh, één oor. Maar de man naast mij natuurlijk niet, Patrick Lodiers. Want Patrick, dat is iets wat jou aan het hart gaat natuurlijk, die nieuwe donor werd. En, en, en heb je die stemming gevolgd? Ja, het gaat mij aan het hart, maar er gaan natuurlijk, het gaat heel veel mensen aan hun hart. Want er staan te veel mensen op die Letterlijk, wachtlijst. Die, die, ja, die ja. wachten maar op een ander orgaan. Maar het is, het is iets waar jij je, je voor in hebt gezet. He? Ooit ja, dat met komt, die grote donorshow. Het komt natuurlijk bij die donorshow. En dat zit ook een beetje in het, in het DNA van BNN Varen. Of vroeger dus BNN. Ja, Bart de Graaf was misschien wel de bekendste nierpatiënt van Nederland. Dus wij hebben altijd wel gestreden om dat probleem over het, dat tekort aan organen om dat op de kaart te zetten. En dat is met de Donorshow uh, heel goed gelukt. Dat is alweer tien jaar geleden. En daarna heeft Pia Dijkstra, ere wie ere toekomt... echt met heel veel uh, klasse en energie uh, gezorgd... dat er nu een andere wet is. Een wet uh, waarvan, ja, uh, waar veel over gezegd en gedaan is. Maar het betekent zometeen dat we allemaal uh, donor zijn... tenzij je aangeeft dat je dit niet wil zijn. En je krijgt genoeg kansen om te zeggen van nou, ik wil het niet. En mij maakt het ook niet uit of mensen wel of geen donor willen maakt zijn. Maakt je ook wel maar, uit, maar daar gaat maar, het in dit nee, niet ik om. Nee, maar zeg het gewoon... Laat Weten of je wel of geen donor wil zijn, dus ik was. Ik, ik het was reuze spannend gisteravond weer in de eerste kamer. Ik zat in mijn eentje op een leeg appartement. Wij slapen in het Media Village. en dan heb je van, Ik slaapde met, een, met, een, met een, een appartementgenoot. Die was er niet. Dus ik zat met eentje achter mijn iPad te kijken. En dan volgde die stemming in de Eerste Kamer. Het was echt superspannend. Maar gelukkig... Was het des te spannend als vandaag? Met Jorin de Mors? Ja, natuurlijk zijn die schaatswedstrijden nee, het ook superspannend. Uh, maar maar, maar ik, ik ken veel mensen die op die wachtlijst staan. En ik, ik, ik weet wat het betekent als je een nieuw orgaan krijgt. Dat kan een verschil maken tussen dag en nacht. Dus dat ja, dat was een wedstrijd gisteren misschien wel op leven en dood. Dus ik vind het mooi. En, en Erben, jij, jij, jij belde ook onmiddellijk. Je zei, Patrick, te gek. Een nieuwe wet, eindelijk. Ik heb nog een mooi verhaal over Bart de Graaf. Ja, ik vond het leuk, want, want we hebben natuurlijk hier... Kijk, iedereen denkt, die atleten zitten hier in een, in een Olympisch dorp. Maar wij zitten hier ook al, als een soort van Olympische ploegen. De Nederlandse pers. En hebben allemaal, allemaal appgroepjes. En het gaat, de hele dag gaat het over sport. En heb je dit al gezien? Heb je dat gezien? Uh, op tijd daar zijn. En alles draait om sport. En dan gisteravond was er dus een appje in de groep. Uh, in de appgroep van iedereen moet kijken naar de, naar, naar, naar de stemming. Ja. En toen, uh, ik fietste op weg naar huis. Want we hebben hier het avondprogramma. En midden in de nacht fietste ik naar huis. En toen zag ik dat. En toen dacht ik één keer van ja... Wij hebben het helemaal niet door dat er ook nog een wereld is buiten de Olympische Spelen. Twee weken lang zit je hier gewoon in een bubbel. En in één keer was er iemand die dacht van ja, er is ook iets, iets gaande. En toen dacht ik in één keer, want ik weet natuurlijk, bnn Farah, BNN is natuurlijk Bart de Graaf. Uh, ik weet dat Patrick daar heel erg, heel erg bij, bij betrokken was. Dus ik vond het van hart, hartstikke leuk en ik ben blij dat het aangenomen is. Maar toen moest ik ook meteen eventjes denken aan Bart de Graaf. En Bart de Graaf en de Olympische Spelen. En toen moest ik terug naar 2002. Want toen was er nog helemaal Hoop, begin geen, te lachen. ja, toen was er helemaal geen Instagram en Twitter en, en vloggers en bloggers en uh, bureau sport en uh, Hollandsport. sport was allemaal nog allemaal, allemaal nog niet. Toen was er alleen maar gewoon de normale pers en toen kwam daar dat, dat rare mannetje Bart de Graaf die kwam even die, een nachtje bij Jan weer door. Die kwam een nachtje zo doseren bij ja, ons. Dat is nu niet meer voor te stellen. Dus, ah, hij had loseren. toen een programma dat heette de Stalk Show. Dat ja, dus hij volgen. ging Salt Lake City noemden die Stalk Lake City. <laughs> en weet je, wij vonden het eigenlijk hartstikke leuk, want het was zo'n Man. Het is zo'n... Kleine, groot mens is het eigenlijk. en het, is zo, het was zo leuk, want hij verwachtte dat wij het heel, heel, helemaal niet leuk vonden. Maar wij waren daar al drie weken lang. En wij vonden het verschrikkelijk. We waren helemaal gestrest. Ja, dat had allemaal andere redenen. Maar okay. wij waren hartstikke blij dat hij dat, dat er was. Dus hij, hij heeft gewoon een nachtje heerlijk bij, bij ons geslapen, volgens mij. En uh, uh, daar hebben we ook die man leren kennen. En daarna hebben we ook nog contact onderhouden. En in, in, in zijn, in zijn gedachten is, hij is er niet meer. Uh, daar is BNN uit, uit ontstaan. De, de, de Donorshow is daar ontstaan. Staan. Dus ik moest er gisteravond even denken. Ik vond het hartstikke mooi. Ik vond het hartstikke mooi dat er een dat er een, een appje kwam van, uh, van Patrick. Dus we hebben gisteravond een biertje gedronken en ik heb nog geen enkel biertje gedronken hier tijdens de Olympische Spelen. Maar dat, en dat kan makkelijk, want we hebben om ondertussen om al vijf keer gehouden, maar we hebben wel een, een biertje gedronken op, het, uh, op Bart de Graaf. Die nu ergens heel hard, heel blij zal zijn. Zeker. En voor alle senatoren die met hun grote hart gestemd hebben en voor alle mensen die donor zijn of binnenkort donor zijn en ook een groot hart hebben voor mensen die op een wachtlijst staan en ja, eigenlijk ook omdat het Valentijnsdag is, het groot hart van de dijk. Dokter, kunt u even komen? Breng uw beste medicijnen. Ik heb er nu al jaren last van. Onkel doet het niet echt pijn, maar ik val voor alle vrouwen. Alle vrouwen op het bal, en dat is te veel om van te houden. Dokter, er is een spoedgeval. Ik heb een groot hart, dit hart is zo groot. Het wordt nog mijn dood, dit hart.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 want u Ik heb een groot hart, dit hart is zo groot Het wordt nog mijn nood, dit hart is zo groot Ik heb een groot hart Is het weer lente als u begeleidt waar ik u doe? Al oh, dat mooie zwang, ss, heere wegen, en dat geven we dat gewoon. De Dijk. U had hem al gehoord. Viervoudig medaillewinnaar op vier verschillende Olympische Winterspelen. Maar we hebben hem natuurlijk wel heel mooi introduceren met zijn twee bronzen zilver. En een gouden plak op dat 10 kilometer. Bob de Jong. We gaan naar de bel voor Bob de Jong. Hij is nog steeds wakker. Jawel, hij schaatst nog steeds. Wat een lekker geluid. Jawel. 12, 30, 29. Dat is de bel. 31,5. Nou, kom op. Ram hem er doorheen die laatste ronde. 13 13-01, 57. Een dik persoonlijk record voor Bob de Jong. Greunen voorlopig de tweede tijd, maar de Jong de eerste. Ja. En dan kunnen we dit inderdaad gaan vieren. Kale de brons. Ja, hij heeft gewoon een bronzen medaille. Bob de Jong gaat voor het goud. Hedrick voor het zilver. En Karel Verheijen voor de bronzen medaille. Hij kan het niet geloven, Bob de Jong. Jacques Chappelle was dat. Oh. Oh. is ook niet meer onder ons. Hoor ik daar een rintje Ritsma ook nog de radio? Ik, ik zat toen naar Jacques, ja. ja. Kan je het je nog herinneren, Rintje? Uh, heel vaag. Bob, denk ik wel. Ja, uh, Bob? Bob, Bob beter, hoop ik voor hem. <laughs> ja, ik, ik zie de beelden voor me. Die, uh, ja, wat ik toen uh, zag. En het ongeloof inderdaad. Uh, juichend door mijn knieën zakkend op het middenterrein. En, ja. uh, ik, echt waar, ik, nou ja, ik weet niet hoe ik uh, viel, maar... Ik, ik zak er echt gewoon door mijn benen heen. Is dat iets dan wat dan gebeurt? Of waar je dan over nadenkt als ik dit win? Of dat, gaat, dat overkomt ik heb, je dan toch ik wel? Ik in de zomer heb ik uh, op de fiets heb ik heel veel dagen gehad... of ritjes gehad... dat ik uh, gedacht heb van hoe ga ik juichen? Hoe ga ja. ik mijn overwinning vieren? <lacht> Ja. En op dat moment overkomt het je gewoon en gebeurt er iets. Heb je geoefend voor de spiegel? Nee. Nee, nee gewoon gedacht op, op de fiets. Maar, ja, maar, maar, maar dat... jij hoort dat, dat, dat commentaar nu terug, dat, dat radiocommentaar. Zie je het weer voor je, die beelden? Ja, ja de beelden. Kijk, ik, ik beleef dat op dat moment. En natuurlijk heb ik de beelden daarna vaker, uh, vaker gezien... dan dat ik de radio uh, teruggehoord heb. En, uh, Natuurlijk uh, kan ik heel goed teruggaan naar die tijd en uh, weet ik uh, ja, waar ik ongeveer liep en waar ik. Uh... Voel je ook de pijn weer? Nee, nee, absoluut niet. Mis je die pijn? Je bent uh, gestopt natuurlijk alweer, twee jaar. Nou, ik zou het heel graag uh, ja, missen. Uh, dat gevoel van die pijn, dat je weet, dit is zo'n zo, zo moment dat deze pijn uh, heerst, maar eigenlijk weet je ook wat het zo kort duurt. En je komt over de streep heen. En op dat moment uh, was het eigenlijk alleen de verbazing. Van, ik heb het nu gedaan. En ja. vier jaar terug zakte ik er doorheen. Maar ik heb dit wel voor elkaar gekregen. En er kwamen nog heel veel ritten na. Uh, en ja, ik wist nog niet helemaal waar die tijd uh, goed voor was. Maar 200 meter later uh, ging ik echt uit mijn dak. Van, dit is gewoon een goede tijd. En... Ja, ik geniet ervan en uh, ja. ik heb mezelf overtroffen. Het is mooi, want we hebben al een aantal keer aan tafel geconstateerd... dat het ook uh, voor jullie schaatsers ook gewoon is... ik heb er alles aan gedaan en dat is vaak al voldoende. Of er nou een medaille rintje tegenover staat of niet. Ken je dat gevoel? Ja, dat ken ik heel erg, want uh, dat is uh, part of mijn life... Uh, met de Olympische Spelen Ja, ja daarom. <laughs> ja. Maar heb je er toch dan toch van genoten? Of, of zit er altijd bij jou tof, ergens iets dat je hier weer op de kruk hebt uh, voor tv nee. of bij ons voor de radio? Ik denk, oh, ik heb het geen gauw plakken. Nee, maar de, de, de, ik heb zilver, zilver, zilver, zilver, brons, maar ik, ik heb nooit echt een, een paar honderdsten van goud afgezeten. En uh, ik was gewoon goed, maar de, de, diegene die toen goud won, die, die was gewoon echt een niveau beter. Ja. Bob, het was een jaar geleden volgens mij, dat ik Suur Sport uh, presenteerde... en dan hadden we een reportage over Bob de Jong, die lekker aan het timmeren was... Je was lekker aan het klussen. Je had een nieuwe carrière. Bob de Bouwer. Bob de Bouwer. Nou ja, eindelijk ben ik geworden wat ik als kind wilde zijn. Ja. En je paste daar lekker tussen volgens mij. Ja, ik vind het gewoon prachtig om mooie dingen te maken. en Eigenlijk uit het niet vandaan het huis verlaten. En wat veel mooier is geworden dan het was. In een redelijk korte tijd maak je echt wat moois. Maar nu ben jij een Nederlander. Die dan weer niet is een heel mooie oranje jas rondloopt, zoals al die andere Nederlanders. Ik heb een andere hele mooie witte jas aan. Een witte witte, met blauw en rood. En je bent assistentcoach van Zuid-Korea. Ja, ik uh, ja, van de zomer belden ze me op om uh, ja, te informeren als ik geïntegreerd was om uh, Jong Hoon Lee uh, te begeleiden naar een, uh, ja, een, een, een goede rit op de Olympische Spelen. En, uh, was je ja, verrast uh, dat ze jou beelden? Dat betekenen meteen ook wel uh, medaille, medailles. Uh, wat eigenlijk. Ja, daar wilden ze natuurlijk naartoe gaan werken. Maar was je verrast dat ze jou belden? Um, ja, kijk, uh, trainerservaring heb ik niet. Uh, ik heb natuurlijk gewoon veel races tegen Sionhoen uh, gereden. Olympische vijf kilometer in uh, Vancouver reed ik tegen hem. Um, ja, uh... eigenlijk is het ook wel raar hè? dat wij gewoon als Nederlanders gevraagd worden om, uh, om de concurrentie beter te maken. Ja, Temaat niet gek, toch? Nee, nee, op zich. Het, het is, ja, de uh, ik denk dat het werk is. Ja, niet, natuurlijk Bob? is het werk, maar ik vind het wel hartstikke mooi om te kijken, om het bij hem eruit te halen. En hij heeft het in zich om, uh, om, om, om vijf en tien kilometer, in ieder geval vijf kilometers te winnen. Um, alleen hij moet veel harder voor zichzelf zijn. En dat is het probleem in heel veel landen. Ze hebben binnen het land uh, geen concurrentie. En ze worden niet volledig uitgedaagd. In de trainingen niet, maar ook in de wedstrijden niet. Schaats je nog veel mee met die jongens? Nee, ik heb van de zomer heb ik uh, wel de voorbereiding goed wat sprongen gedaan. En uh, in, in het begin van de zomer heb ik een paar keer wel meegereden. dat hield ik goed bij. In uh, het tweede gedeelte uh, van de zomer heb ik die sprongtraining... Uh, die is er uh, wat meer uitgegaan. En uh, heb ik minder uh, ja, krachttraining gedaan, zeg maar. En ik, uh, na twee, drie ronden houdt het bij mij gewoon op. Ik heb geen snelheid, dus ik ik snelheid dat. maak ik niet. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> maar je, ja, dat is, je schaats voor het eerst niet meer mee op de Olympische Spelen. Is dat nog een... Vind het jammer? Mis je het? Uh, ja, tuurlijk, tuurlijk mis je het. Uh... <lacht> Je, je, je weet gewoon hoe het voelt om uh, in deze vorm, hoe de jongens nu zijn, die zijn op de top. En uh, dat is zo'n lekker gevoel, dat je eigenlijk niks doet en je gaat zo hard. Uh, en natuurlijk moet je er heel hard voor werken en uh, moet je die bochten heel hard doortrappen. En als hij echt hard gaat, dan doet het echt pijn. Ja, Lee uh, is nu beter dan hij het hele zoen is geweest. Ik denk er even over na, Bob. Even over na. We moeten even naar Rotterdam, want het wordt getennist. Het is ook spannend daar. Marcela, en Misker. Ja, nou ja, zo spannend ook weer niet, Jeroen. Want uh, 25 oh. minuten op het scorebord en 6-2 Robin Hazen. Ja, hoe kan je die eerste set omschrijven? Ja, toch als een uh, hele degelijke, oerdegelijke set van Hazen... die nauwelijks fouten maakt. En de bakker is ja, in de rally eigenlijk net niet vast genoeg. Dat hoge tempo... Komt misschien iets snelheid tekort. Uh, het fysieke aspect is natuurlijk altijd wel een probleem geweest voor uh, Timo de Bakker. Want voor de rest beheerst hij alles. Services van 216 kilometers. Goede techniek, voorhand, backhand, fantastische returns daarin. Goed gevoel. We zagen hem een prachtige lop spelen over de lange hazen heen toen hij aan het net stond. Dus dat is allemaal wel in orde. Maar ja, het atletisch vermogen, hè, dat zit dan misschien niet zo in degene. En dan moet je heel hard werken, werken, werken om daarmee vooruit te gaan. En dat is misschien toch wel een facet... waar ja, die de laatste jaren in achter is gebleven. In ieder geval, hij kan natuurlijk nog terugkomen... want hij heeft de wapens met zijn service in huis. Maar voorlopig is het Robbenazen die heel erg vast is... die degelijk speelt, die goed in de wedstrijd is... en misschien wel zijn kans ruikt, want tweede ronde wacht... De Nederlandse wildcard. Die gisteren zo verrassend van Sten Wavrinka won. Wavrinka was een schim van zichzelf. Was eigenlijk belabberd hoe die speelde. Nog niet fit na die knieoperatie. Ja, en dan kijk ik alvast weer vooruit. Misschien een kwartfinale Tegen een Federer... Die dan vrijdagavond om de nummer 1 ranking speelt. Dus kortom, staat hier veel op het spel vanavond eh, vanmiddag voor de winnaar van deze partij. Maar Haas heeft met 6-2 zet winst de beste papier. NTO Radio 1. Van Rotterdam naar Hilversum, Jan van den Putten. Michael Saakashvili, de vroegere president van Georgië... en oppositieleider in Oekraïne, gaat in Nederland wonen. Saakashvili is getrouwd met een Nederlandse vrouw... en hij kan zich hier vestigen in het kader van gezinshereniging. Het aannemen van de donorwet door de Eerste Kamer... heeft een stroom nee-registraties opgeleverd in het donorregister. Ruim 24.000 mensen registreerden een nee... en nog eens 6.000 mensen veranderden hun eerdere keuze in nee. De rechtbank in Maastricht neemt de zaak over Chrome 6 niet in behandeling. De rechter vindt dat een bestuursrechter moet beslissen, omdat het gaat om ambtenaren. Medewerkers van Defensie zijn ziek geworden door het werken met Chrome 6. En de top van verzekeraar ASR krijgt een flinke salarisverhoging. De komende twee jaar gaat het loon van de raad van bestuur met meer dan twee ton omhoog. Volgens de verzekeraar is dat noodzakelijk om te blijven concurreren met andere verzekeraars. Radio Olympia. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. En Rintje stelde net een vraag aan Bob de Jong. Weet je het nog? Ja, we hadden het over, uh... oh, over, we hadden het over Lee. En uh, je zei ze zijn goed. Maar is Lee beter nu dan hij het hele seizoen is geweest? Ja, ja, ja. En kan, kan hij het uh, de top drie lastig maken? Hij gaat in ieder geval een hele mooie tijd neerzetten voor, voor de favorieten van start gaan. En uh, ja, daar, daar moeten ze naartoe gaan werken. en Ik denk dat het een heel mooi rechtpunt is voor alle drie uh, de ritten na de dweil. Is er voor, uh, misschien wel in zijn voordeel dat niemand naar hem kijkt? Tussen aanstekers? Uh, tot nu toe, uh, nou ja, uh, vanuit Nederland wordt er bijna niet naar gekeken. Nee, maar uh, heel Korea, <laughs> dat, uh, dat ligt aan, uh, aan zijn voeten. Ja. En, uh, ja, Hij is echt een held hier. Hij he? is echt een held. En... Uh, uh, Ligt Korea uh, ook al aan jouw voeten? Uh, behoorlijk. Ja? Ja, ja? ja, ik kan uh, gewoon door de, door de stad en uh, ook in Seoul af en toe al, van, uh, voor de spelen al. En uh, gisteren na Minstok uh, word ik door alle vrijwilligers om de nek gevlogen. En, uh, ja, ik hoor dat er heel wat meidachter aan zitten. <laughs> ja, Valentijnsdag, hè? <laughs> Er zit gewoon Guus Hiddink, ik uh, heb het idee. Chris, ja. We zitten gewoon weer naast Guus Hiddink. De nieuwe Guus. <laughs> ja, maar Wij denken vooral dat het een strijd gaat worden tussen uh, Kramer, Bloemen en Bergsma. Nou, dat, dat zijn wel de drie favorieten. En, uh, dat, ja, uh, dat wordt voor onze uitdaging om een uh, dusdanige tijd neer te zetten... dat ze eigenlijk kapot gaan bijten op die, ja. uh, op die tijd. En, ja, het voordeel is dat die uh, onbevangen gaan rijden. Uh, we weten niet wat de, wat de winnende tijden gaan worden. We hebben de tijden van vorig jaar... Um, en natuurlijk de tijden van de vijf kilometer. Maar hey, jij bent nu een, een, een halve Koreaan. En je hoopt natuurlijk dat jouw pupil het goed doet. Het lijkt me toch lastig, want dan zie je Kramer en je ziet die andere gasten. En je denkt, uh, ja, je hebt ook een Nederlands hart, of niet? Of uh, wordt dat even uitgeschakeld morgen? Dat wordt morgen volledig uitgeschakeld. Ja. En, uh... Ja, ik wil gewoon uh, dat, dat je eigen pupil gewoon wint. En uh, ja, als die uh, winnen, uh, dat zie ik nog niet helemaal gebeuren. Uh, maar uh, als die hier met een medaille vandaan terugkomt... Uh, ja, dan ja, voor hetzelfde wel denk ik dat het een verkeerde baan is. Je kan zomaar gebeuren. Nee, maar goed, natuurlijk, uh, uh, dat zal niet gebeuren. Ja, daar kan je niet van uitgaan. Dat gebeurt zo, zo weinig. En dat, dat moet je ook niet willen. Je moet gewoon zorgen dat je de, de snelste bent. En, uh, en zorgen dat je de goeie, goed gaat rijden. En een goede rit neerlegt. En daar ben ik al uh, mm. ja, een langere tijd mee bezig. En dat heb ik ook voor de vijf kilometer gedaan. En dat kreeg hij voor elkaar. Maar wat is nou de gouden tip die jij gegeven hebt? Uh, ik ben gewoon de hele winterperiode... Want eigenlijk werk ik vanaf uh, 1 november met hem... Uh, ben ik bezig geweest met techniek. Gewoon kleine dingetjes te veranderen. En ik heb hem gewezen dat hij op acht slagen op het rechte eind moet gaan werken. Uh, en ik zag hem vanochtend weer. Dat hij toch moeite heeft om die acht slagen erin te krijgen. en ja, Dat hij eigenlijk op zeven uitkomt. En... Ben je dan boos? Nu niet meer. Het kan niet meer. Het is te laat om dat nu nog te veranderen. En, mm -hmm. uh, ja, dan... Ik geef het ermee en voor de wedstrijd zal ik dat ook nog wel tegen hem zeggen... van let erop dat je hem op acht slagen gaat houden. En ook in de bochten, dat hij zijn bochtenritme gewoon hoog houdt. Uh, op de vijf kilometer liet hij een paar ronden uh, liet hij dat bochtentempo uh, te laag... en je ziet meteen zijn rondetijd omhoog lopen. Uh, ik ben bij de assistent, heb ik dat uh, aangegeven, die op het ijs staat. en uh, ja, Ik neem aan dat dat doorgekomen is bij hem. En het tweede gedeelte uh, deed hij zijn bochtentempo omhoog... En ja, de uh, rondetijden gingen ook weer goed naar beneden. Zeg, de 10 kilometer. Het moet jou goed doen, en ik denk, rind je ook wel... Ja. dat die 10 kilometer helemaal hot is. Het is de afstand. Ja, het wordt een fantastisch mooie, mooie dag morgen. En uh, alle ritten waar Xiong Hoon meedoet... Uh, die zijn uitverkocht hier in, uh, in Gangdong. Of in uh, mag ik zeggen. Uh, dus... Ja, het stadion gaat zeker uit het dak. Um, en daarna, na het dwel krijg je gewoon uh, ritten. Uh, ja, waar de Nederlandse fans uh, ook zeker uit het dak uh, zullen gaan. En het wordt gewoon een enorme strijd. Waarbij de grote favoriet in de laatste rit gaat rijden. Kramer. Ja. Um, Bob, jouw contract loopt uh, uh, tot en met deze spelen. Hè? Ja. Um, maar Korea uh, ligt aan je voeten. Betekent dat dat jij na deze spelen ook hier blijft? Of zegt in Korea, nou die spelen hier zijn geweest. Nu laten we dat lange baan schaatsen meer voor wat het nee, is. Nee, nee, nee. De lange baan staat heel hoog aangeschreven. Ja? Uh, ik weet dat uh, Soong Lee, die wil ook door... Uh, in welke vorm, uh, ja, er, uh, daar is hij ook naar mij toegekomen van goh, uh, op welke manier uh, kan ik een stap maken. Nou, daar, uh, daar heb ik een adviserende rol ook in, uh, in ja. gehad. Uh, en volgende week hebben we gesprekken over uh, ja, hoe hun het zien, wat, ja. er, uh, wat de mogelijkheden zijn. Wat is jouw advies aan hem? De naar Friesland komen? Uh, nee, er zijn meerdere opties. Maar uh, in ieder geval uh, wel kijken om uh, buiten Korea te gaan trainen inderdaad. Bob de Jong, jij moet de bus halen hè? Ik wil graag weer de bus hebben naar het uh, dorp. Je gaat een, ja. een sprintje trekken, maar niet uh, voordat ik toch even moet uh, eigenlijk constateren... dat jij eigenlijk de Guus Hidding van het schaatsen bent hier in Zuid-Korea. <laughs> ja, dat... nou, zo groot zeker nog niet. Dan, uh... Dat kan morgen heel anders zijn. Nou ja, als uh, Sung Hoon de 10 kilometer wint... Nou ja, dan mag ik, uh, mag ik schouder aan schouder lopen. Of misschien mag ik net achter een goedzinning <laughs> lopen. Maar uh, nee, daar ga ik nu niet aan tippen. Goed, uh, dankjewel. Veel succes morgen. Dankjewel. Bob Dion. Pas op, nu volgt een mening. De maken! En dat is vandaag Pieter Derks. Je moet er als columnist snel bij zijn tegenwoordig. Maandagochtend kwam Halbe Zijlstra in de plo problemen. Er schoot me van alles te binnen, maar nu is het woensdag... en inmiddels zijn alle grappen al gemaakt, is de man zelf afgetreden... en is in de veel besproken dacha van Poetin... gewoon alweer een Oxfam-Novip-seksfeest aan de gang... alsof er niets is gebeurd. Ik ga al mijn halbe grappen gewoon maar even voor me houden. Niet uit medelijden met Halbe, want die kan wel wat hebben... maar vooral omdat alles al gezegd is. Bovendien maak ik me over Halbe op dit moment ook niet de meeste zorgen. Ik moest ineens denken aan hoe jullie daar zitten in Pyeongchang... Tussen de ronde tijden door af en toe flarden nieuws uit Nederland... die tot jullie komen. En ik dacht ineens aan onze koning... die afgelopen week overdag als onbezorgde hooligan in de hekken hing... om Irene wust naar de overwinning te schreeuwen. Hij scheen gisteren met een spandoek wie hebben es gewust te hebben rondgelopen. Ik hoop maar dat hij daar niet mee in de problemen komt. Maar s'avonds heeft hij natuurlijk een heel andere rol. Ik realiseerde me ineens dat Willem-Alexander gisteravond... op zijn laatste avond in Pyeongchang... ook gewoon weer een biertje moest drinken met dictators en met IOC-leden. Wat in veel gevallen trouwens overlappende kathomsten zijn, en dat hij toen de schone taak had om aan de rest van de wereld uit te leggen wat er in Nederland aan de hand is. Hij heeft bijvoorbeeld moeten vertellen dat de site van het donorregister plat lag gisteravond, door woedende mensen die zo boos zijn over de nieuwe donorwet, dat ze zich wilden uitschrijven als donor. De logica hierachter is mij ontgaan, maar er zijn dus mensen die eerst besloten hebben om wel donor te willen zijn, maar het alleen willen zijn als ze het zelf beslissen, en nu dus geen donor meer willen zijn, omdat ze zelf willen zeggen dat ze eigenlijk wel donor hadden willen worden. Ik denk niet dat Wimlex dat uitgelegd kreeg. Zeker niet aan de Chinese delegatie, maar die zullen vooral kwaad zijn geweest dat er ineens heel veel gratis organen op de markt komen. Dat drukt internationaal de prijzen en het is al zo'n ingewikkelde business. En dan zal hij ook de Amerikanen wel tegen zijn gekomen, die nog steeds proberen te begrijpen hoe het mogelijk is dat die minister moet aftreden omdat hij geen contact met Poetin heeft gehad. Hij zal ze misschien verteld hebben dat het laatste zetje van Jeroen van der Veer kwam en de Amerikanen zullen hebben gevraagd, oké, okay, is dat dan een lid van de oppositie of een opperrechter of een openbaar aanklager? En toen heeft Willem Alexander moeten zeggen nee, die is van Shell nou ja, hij was van Shell, hij zat dus wel met Poetin in een huisje... maar dat lijkt niemand een probleem te vinden. En hij zei dus dat Halbe de woorden van Poetin verkeerd begrepen had. En dat gelooft iedereen, want Shell heeft er natuurlijk geen enkel belang bij... om te liegen en Poetin te vriend te houden. En Jeroen van der Veer was dus weer de bron... die Halbe Zelstra zo graag wilde beschermen. Wat ook wel weer grappig is, want dit was de eerste keer in de geschiedenis... dat de woorden Shell en bronnen beschermen in één zin in de krant stonden. Andersom was het waarschijnlijk niet gebeurd. Jeroen van der Veer heeft naar nou verluid jarenlang geprobeerd... Om om een boorplatform in de Hofvijver te krijgen... omdat hij steeds maar verhalen hoorde over bronnen in Den Haag. Ik denk dat onze koning zwetend door de VIP-ruimte schuivelde... want als er nou ook nog iemand ging vragen naar de lokale verkiezingen... dan zou hij het centrale verkiezingsthema van dit jaar moeten aansnijden... namelijk het verband tussen ras en IQ. En dat soort dingen ligt internationaal gezien altijd toch een beetje gevoelig. De koning was dus dolblij toen hij gisteravond in het vliegtuig stapte. Bij een tussenstop in Cambodja stapte er nog een Nederlander in. Een jonge vent die eruit zag alsof hij een paar weken heel slecht had gegeten. Ook een topsporter, vroeg de koning. Nee, porno-danser, zei de jongen. Hij vertelde dat hij even vast had gezeten, maar nu lekker naar huis ging, waar hij een paar dagen vrij had voordat hij maandag begon aan zijn nieuwe baan bij Oxfam, Novib. De koning zuchtte en dacht, dat heb ik weer. Een land vol idioten. Gelukkig hoef ik deze keer in elk geval die kamiel niet meer mee te nemen. Radio Olympia. Radio Olympia, middag. Live vanuit Zuid-Korea. Lifting Me Higher is natuurlijk een prachtige valentijnsplaat. En omdat het hier ja, toch leeg gelopen is in deze prachtige Olympic Oval is het wat kouder geworden. Dus dan gaat Jeroen altijd staan en dan gaat hij een beetje dansen. En dan word je weer een beetje warm, hè? Lekker, Lekker. Goed, goed valentijnsgevoel in ieder geval. Oh, vandaal. heb ik. Zeker, zeker. Um, we gaan even naar Marcella Mesker. Marcella, eerste set Robin Hazen uh, een makkie tegen Timo de Bakker. Tweede set, zelde verhaal? Nou, Het gaat gelijk op. Drie games gespeeld. 2-1 voor de bakker. Uh, heeft wel al in zijn eerste servicebeurt twee breakpoints moeten wegwerken. Dus ja, het, uh, het verhaal blijft een beetje hetzelfde. Hazen speelt sterk. Serveert uh, vooral heel erg goed. In de eerste set verloor hij slechts drie punten op eigen service. In deze set uh, ja, nu ook alweer 40-0. Eén puntje nog maar verloren in die vorige game. En dat is natuurlijk heerlijk tennis. En dan, ja, dat is, dat is zo goed voor, voor het vertrouwen hier. Tweede service, bal stuit hoog op. De bakker heeft geen vat op de een of andere manier... met zijn returns op de service van Hazen. En ja als hij geen kansen kan afdwingen... dan, ja, dan, dan freewheelt Hazen heerlijk in de wedstrijd. Dus ja het is wachten een beetje op een momentumswing De bakker die, ja, die topvorm had twee weken geleden... toen hij van nummer 25 van de wereld won. Die Adriaan Manorino, Fransman. De man van wie Hazen twee dagen later met de Davis Cup verloor. Dus ja die topvorm heeft... misschien is die net over zijn piek heen... Of de momentumswing moet er nog aankomen. Maar voorlopig is het Hazen die de leiding heeft. Het is twee gelijk in deze tweede set na 41 minuten spelen. Kijk aan. De kans bestaat dat in Duitse steden het openbaar vervoer gratis wordt. Duitsland moet sneller de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen terugdringen. En ziet gratis openbaar vervoer als dé mogelijkheid om mensen uit de auto te krijgen. NOS-correspondent Jeroen Wollaars, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Hoe serieus zijn die plannen? Nou, De regering heeft het als een van de plannen genoemd... in een brief aan de Europese Commissie... om de luchtkwaliteit hier in Duitsland te verbeteren. Ze noemen vijf steden waar ja, dit getest zou kunnen worden. Gratis openbaar vervoer, onder andere in uh, Bonn en in Essen. Nou is het niet zo dat die strippenkaarten die we hier nog gebruiken... daar meteen zullen verdwijnen, maar er wordt inderdaad serieus over nagedacht. Maar Het klinkt goed, gratis openbaar vervoer. Hoe wordt er op gereageerd? Nou, behoorlijk wisselend. Uh, dat klinkt in mijn oren ook wel goed. Maar iemand moet dat natuurlijk gaan betalen. Nou, de steden waar nu over gesproken wordt. die vragen zich af wie dat gaat doen. Want zij zeggen dat gaan we mooi zelf niet doen. Uh, ook de OV-bedrijven daar. die hebben zo hun wenkbrauwen gefronst. Want ja, die zeggen. als er nu ineens extra mensen het openbaar vervoer inkomen. dat is hartstikke goed voor het milieu. Maar hebben we wel genoeg bussen, genoeg personeel? Allemaal heel praktisch. En ja, ook de milieubeweging. dat zou je misschien in eerste instantie niet denken. maar die reageert ook heel sceptisch, die zegt dat dit nogal symboolpolitiek is... want de echte problemen, dat zijn de vuile diesels. Ja, en daar zou je het eigenlijk mee moeten aanpakken. Ah, je had het ook al over die Europese Commissie. Ja, hoe groot is het probleem in Duitsland met die vieze lucht dan? Nou, behoorlijk groot, vindt dus de Europese Commissie. Uh, en daar hebben ze ook wel gelijk in. Op dit moment wordt in 70 steden hier in Duitsland... Ze worden alle grenswaarden overschreden. Ja, en wat hier toch achter zit, ook achter dit voorstel... is de angst bij de Duitse regering en bij de Duitsers... dat als daar niets aan verandert, dat er een dieselverbod aan zit te komen. Want uh, als ze niets doen, en de Europese Unie die, die kan ze dwingen om iets te doen... maar uh, als ze niets doen, ja, dan gaat de milieubeweging naar de rechter... en eisen dat de steden hier op slot gaan voor diesels. en Dan hebben we het niet over de oude diesels, maar ook over heel moderne diesels. Nou, Daar zijn ze hier in Duitsland in autoland nummer 1 van Europa... natuurlijk als de dood voor. Dus vandaar dat er allerlei maatregelen voorgesteld worden nu... om dat te voorkomen in de hoop dat de lucht in die Duitse steden wat schoner wordt. In de hoop dat de Europese Commissie dan zegt... nou, vooruit, probeer het nog maar even op deze manier. Ja, want als dat niet gebeurt... Ja, dan zouden die steden dus dicht kunnen gaan voor diesels. Maar gratis openbaar vervoer, misschien een dieselverbod. Zijn er ook nog andere plannen om de luchtkwaliteit in Duitsland te verbeteren? Nou, het hele plan is dus om dat dieselverbod uh, tegen te houden. En uh, openbaar vervoer is daar één van. Maar uh, ja, ook uh, bijvoorbeeld zijn ze bezig om uh, uh, bussen uh, uh, elektrisch te maken. Maar ook uh, vuilniswagens bijvoorbeeld uh, elektrisch te maken. Zodat ze geen, uh, geen vuile stoffen meer uitstoten. Ze willen hier stoplichten eindelijk eens een keer gaan automatiseren. Dat er zoiets als de groene golf zou kunnen bestaan. Dat, uh, zover zijn ze hier nog niet. Uh, er zijn allerlei premies die je kan krijgen als je je auto laat ombouwen... van een, uh, van een vuile diesel naar een wat schonere diesel. Dus Duitsland is bezig met een heel pakket aan maatregelen... om dat enige vreesde ding, dat dieselverbod, maar tegen te houden. Dankjewel, correspondent Jeroen Wollars van de NOS in Duitsland. Gerrit Adema is de coach van Jorrit Bergsma. De regerend Olympisch kampioen die morgen op de 10 kilometer opnieuw de strijd aangaat. Met Sven Kramer en dit keer ook met Tetjan Bloemen. Adema is ook de coach van Gerrit Bergsma, de vrouw van Jorrit... Die kwam vanmiddag uit tot de duizend meter en het werd een teleurstellend verhaal voor Bergsma. Het eindigde als achtste. Steven Dadebouwt, zocht hem op. Hoe is het met de Bergsma? Oh, die is naar de doping, dus ik zou het op dit moment niet weten. Maar ik kan me voorstellen dat ze niet, uh, niet blij is. Ja, maar, uh, die 1500 was al niet, uh, niet best, hè? dat was gewoon slecht. Hoe zou je deze kwalificeren? Nou, ze heeft nu uh, gewoon gevochten. En uh, dat is een 17-8 opening, 17-1 ronde. Ja dan, uh, ja, dan moet je de ontspanning pakken. Dan heb je de vorm. En dat had ze nu niet. En dan loopt het te veel op. Maar het, is wel, uh, het zijn wel haar rondes. En vorig jaar reed ze hier een 28 blank rondje. En dan finish in 13-9. En, uh, en dan pakt ze gouden medaille. Maar wat is dan het verschil tussen nu en toen... Ja, in principe gewoon minder vorm. En dat houdt in dat je, dat je ook met minder zelfvertrouwen... minder ontspanning aan de start staat. En dan, ja, je, ja, dan moet je het compenseren met werklust. En daar is schaatsen helemaal niet de beweging voor. Dus je moet kijken, als darter er harder gaan gooien naar het bord toe... dan gaan hun getallen gaan niet omhoog. En dat, daar is het mee te vergelijken. Jij bent coach, trainer. Krap jij je achter de oren? Want ja, Botte Vries ging ook al niet zo heel erg lekker. Zij is dus blijkbaar niet in vorm. Nou, nee, ik had me niet achter de oren, nee. Omdat je gewoon intern dan uh, oorzaken en redenen wel weet. En, uh... Zijn die redenen dan? <laughs> ja, dat weet je intern. Dat, en dat, dat is nou van interne oorzaken, die hou je intern. Want anders worden het externe redenen en dat is niet... Nee, je hebt in elk team dan heb je uh, wel bepaalde dingen die je weet. En uh, ja, dan is het ook niet anders. je moet het doen met wat je hebt en niet met wat je graag zou willen. Dat is dus nu jouw fout? Oh, het is absoluut mijn fout. Onvoorwaardelijk en altijd. Als het, gewoon heel simpel. Als een team niet rijdt, dan is de coach verantwoordelijk. Dus daar ben ik volledig. En dit team rijdt niet, vind jij? Nou, dat niet. We rijden niet helemaal wat wij graag zouden willen. Nou, uh, maar je hebt er nog één. Jorit Bergsma. Hoe hangt de vlag erbij uh, voor die 10 kilometer van morgen? Ja, goed. Dus, ja, of staan we hier morgen weer zo'n gesprek te houden? Dat zou best kunnen. Maar, oh ja? Ja, dat, ja natuurlijk. Je rijdt. Dus het is wedstrijdsport, dus je kan het ook tegenvallen. Alleen, dat is dan niet te merken aan de trainingen die we gedaan hebben. En, en Jorrit is over het algemeen wel iemand die dus in, de, in de trainingen... gewoon hetzelfde rijdt als wat hij in de wedstrijd ook rijdt. Dus je we je die, ziet hem hier tijdens de trainingen, die rondjes rijden. Dat doen jullie de hele tijd. En die time jij dan? Wat leid jij dan? Daaruit af? Nou, wat je wilt, dat is dat hij eigenlijk die rondjes rijdt zonder dat hij er energie in stopt. En dat moet dus, uh, ja, dat kun je direct eiken met rondetijden. En dan is het gevoel uh, van, nou, hoeveel heb ik erin gestoken, dat is voor hem. En ik geef hem de rondetijden en dan weet hij van, van, uh, ja, dit is uh, 10 kilometer. Maar het is niet zo dat we vreselijk veel rondjes draaien. Uh, je moet je voorstellen dat waar we vandaan komen, dat is van marathons en dat draait 125 ronden. Vind je het leuk, deze spelen? Nou, ik ben niet een fan van de spelen op zich. Dus uh, ik ben... Waarom niet? <laughs> nee, dan moet ik dat... Uh... Nee, ik heb... Uh... Als het goed gaat, dan wordt het toch vanzelf leuk? Dat het gaat over de spelen. Het gaat niet over of het goed gaat of slecht gaat. Het gaat over de spelen zelf. En uh, ja, daar heb ik wel een uh, genuanceerde mening over. Maar ik denk niet dat het dat nu... Uh... Nou, die heb, je ook wel eens, die heb je ook wel eens eerder verkondigd. Hè? Maar hoe kijk jij naar de, de, de andere gouden medailles? De, al die gouden medailles binnen de Nederlandse ploeg? Ja, kijk, dat is vakwerk. Dus je, je ziet er gewoon aan wat uh, andere ploegen missen, wat andere landen missen. En wat in Nederland dus wel heel goed gebeurt. En uh, nou, dat is ook met, met de pers. Uh, ook volgend jaar bijvoorbeeld weer weer selecteren. Lukt het niet, dan uh, zijn jullie direct daar ook kritisch op. Dan moet je dus voor de Kamer moet je verhaal doen en dat maakt je weerbaarder. En dat houdt dus in dat... Uh... Oh, <laughs> ja, dat <is laughs> dus het succes komt ook door de pers en de media? Uh, uh, ja, zeker wel. Door de aandacht die erop staat. Omdat anders dan krijg je hier aandacht te verwerken die uh, de sport er niet gewend is. En dat geeft een extra dimensie aan, uh, aan de schaatsen en de schaatsbeweging. En die moet nou één keer in ontspanning plaatsvinden. dat lukt, aan, lukt de meeste landen niet. Dus dan... Uh, ja. Dat, dan is het toch presteren onder druk. Um, Ori heeft al een heel ziek medaille. medailles. komt er morgen nog een, uh, eentje voor jou bij? <laughs> die... Dat zou je wel leuk vinden, toch? toch? Uh, ja, in principe wel. Ik, heb, uh, ik ben een van de weinige Nederlandse trainers die nog geen prijs heeft. Dus... Uh... Dus? Het is niet anders. Eentje uh, morgen, ja, uh, als je er maar één wint, uh, dan wordt die ene natuurlijk veel belangrijker dan als je er tien hebt. Jellet Adema, ja, hij heeft het eigenlijk niet zo uh, op de Olympische Spelen. Hij zegt: de Spelen zijn een overgewaardeerd toernooi. Een momentopname. Ja, dat heb je vaker met kampioenschappen, natuurlijk. Jellet Adema, morgen staat hij misschien wel te juichen hoor, als Jordi Berst maar de 10 kilometer wint. Wij gaan even naar Marcella, want ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat... Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat in Rotterdam bij het ABN AMRO Tennis Toernooi. Nou, het gaat vooral goed voor Robin Hazen. 6-4, 4-2, nu breakpoint voor Hazen opnieuw op de service van Timo de Bakker. Lange rally. En hups, hups, daar gaat weer een back in het net. Het is een 31ste fout van Timo de Bakker. Ik begrijp er helemaal niets van. Hazen speelt degelijk. Heeft pas vier puntjes verloren op zijn service in de hele wedstrijd. Maar ja, de Bakker, waar is zijn vorm, zijn topvorm? Of is het misschien de druk die hij zichzelf heeft opgelegd? Van, goh, ik ben goed in vorm, laatste keer gewonnen van Hazen. Misschien heb ik wel... een Kansje, want ik kan lekker vrijuit spelen. Nou, hij laat het niet zien hoor. En wij dachten ook van, nou, dat wordt nog een pittig partijtje voor Hazen. Maar dat is het helemaal niet. Want het is 6-2 en 5-2 uh, voor Robin Hazen. Hij is er bijna, bijna in die tweede ronde. Hij gaat dadelijk serveren voor de winst. Marcelle Mesker, Abin Amro, Teres Waar vanavond ja, de grote Roger Federer in actie komt. Die gaat zich even naar de nummer 1 positie van de wereldtennissen, denk ik. Zo ik had hem wel graag een keer live zien tennissen. Dat is heb mijn... ik gelukkig ooit een keer gedaan. Hoe was dat? Ja, het is magie wat die man uitstaat. Ja, ik heb hem ja. zelfs een paar vragen mogen stellen. Ja, dan word je een hele kleine jongen. Ja, hebt. maar het is natuurlijk ook prachtig dat je hier uh, Irene Wust als sportster ziet uh, rond schaatsen. En Sven Kramer hier ook echt live ziet, maar ja... Iemand als Roger Federer heeft ja. toch ook echt een koning? Die, dat is misschien wel de grootste sportman die er op dit moment rondloopt op de aarde. Zometeen hebben wij Bert Timmerman te gast. Denk u wie? Nou Bert Timmerman, dat is toevallig wel de schaatszichter vandaag. Heeft vast een mooi verhaal en dat hoort u zometeen in Radio Olympia na twee uur. Zometeen. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Ze goed zijn recht. goed vertrokken. Jorien ten leidt ook goed voor de hoogtepunten van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Hier komt Kjelp Nuis in de race van zijn leven. Weet op de NPO 1-televisie en op NPO Radio 1. Jinkie echt veel binnendoor. Dit is gewoon echt een droom die uitkomt, dus is <tastisch>. fantastisch. Met elke dag... Radio Olympia. Ik was de Radio de Olympia. In de, de vijfde gouden medaille van de Nederlandse schaatsvloeg... op deze Olympische Spelen... Er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 Voor een schone planeet ja, moeten we vuile handen krijgen. Want windmolens, zonnepanelen en smartphones hebben heel veel metalen nodig. Hoe stillen we onze menselijke metaalhonger? Focus, morgen 5 voor half tien bij de NTR op NPO 2. Tijdelijk geen installatiekosten bij een beveiligingssysteem. Kijk op veenstra.com. Bij ZeeTours krijgen we regelmatig de vraag... wat hebben kinderen nou te zoeken op een cruise?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 Op zoek naar elektronica en techniek? Ga dan naar conrad.nl. Techniek begint hier.